Hartelijk welkom bij een hele nieuwe serie van Eindtijd en Profetie. En dit keer Israël erbij. Dus we noemen het Eindtijd, Profetie en Israël. Onze gast deze hele serie is opnieuw Jan van Barneveld. Jan, je hoeft nauwelijks meer een introductie te hebben, want mensen zullen je zo langzamerhand wel kennen. Uh, deze serie we hebben we genoemd Eindtijd, Profetie en Israël. Waarom Israël? Omdat Israël een hoofdrol speelt in Gods plan. En met name in de eindtijd. Dat is een heel duidelijke zaak. De Bijbel is daar ongewoon duidelijk in. Er zijn heel veel vragen daarover. We hebben eindtijd. Wat zegt de Bijbel over onze tijd? Wat is er toch aan de hand met Israël? Want het is nu we deze aflevering een beetje opnemen. Is het redelijk rustig zou je kunnen zeggen. Maar er kunnen zo tijdens de uitzendingen allerlei spannende tijden weer gebeuren. Men had al verwacht... Dat in de zomer een oorlog zal losbarsten. En nu denken we dat er ernstige dingen gaan gebeuren. Niet alleen in Israël, maar ja. ook over de hele wereld. Wat, wat er in, want wat er in Israël gebeurt, heeft een terugslag op de hele wereld. Maar jij zegt, uh, men had al verwacht dat een oorlog zou uh, losbreken. Uh, wie is men? Uh, men hoe, hoe, uh, dat zijn uh, hoe, de militaire experts ook in Israël. Okay. En de dreigementen van uh, Iran en de dreigementen van Syrië. De dreigementen van Hezbollah. Want wij worden er eigenlijk pas bij bepaald, uh, op het moment dat zoiets in het nieuws komt, op het moment dat het opeens losbarst, hè, dan, dan ben je er weer mee bezig. Maar ik denk dat wij als, als, als gewone leken ons daar helemaal niet mee bezighouden. En... Ja, in november ja. is er weer een conferentie. Heeft president Bush van Amerika, die wil daar per se een Palestijnse staat hebben. In, uh, ...op de zogenaamde Westbank. Nog voordat hij weggaat. Ja, hij wil nog een succesje boeken. <laughs> het laatste jaar van zijn regeringsperiode. Ja, en, en de hele wereld wil het. Ja. Maar er is er eentje die het niet wil, dat is de Almachtige. Ja. Want zij dus, zijn al 60 jaar bezig met die Palestijnse staat. En het is altijd mislukt. Hm. En, en dat Denk komt, je dat hij er ook niet komt dan? Uh, ik ben er van overtuigd, ja. In elk geval ben ik ervan overtuigd... ...dat er een oordeel van God komt over de mensen die proberen zijn land, Gods land, Israël, te verdelen. Er staat in Joël, hoofdstuk 3, het tweede vers, er staat dat God een oordeel over de volken zal brengen, over de mensen die Israël verstrooiden, dus de ballingschap ingooiden, en die zijn land verdeelden. Nou, Daar dat zijn ze 60 jaar mee bezig. Ja. En Zeven, acht keer hebben die Palestijnen al een kans gehad, onder Arafat om een eigen staat te stichten. En het is nooit gebeurd, dus altijd kwam er iets tussen. Jij denkt dat de Heere God daar steeds een stokje voor steekt en dat er dan wel weer had maar, gebeurd. Ja, ik, ik, ik, ja, ik, ik wil het eerbiedig zeggen en het is meteen al van, van dikke geestelijk houtzaag met nog dikkere planken. Maar, maar ik denk dat de Heere God het beu is, dat gesol met zijn land. Dat de Heere God denkt, nou moet het eens afgelopen zijn. Ja, want vele machthebbers willen natuurlijk Jeruzalem hebben. Uh, bijna allemaal wil ze Jeruzalem, daar zullen we in de laatste aflevering nog wel uitvoerig over ja. hebben, over Jeruzalem. Mm. Maar bijna alle machten van de wereld die loeren op Jeruzalem. Hè, de islam heeft een eschatologie ontwikkeld, is het nu aan het ontwikkelen, waar Jeruzalem de hoofdrol in speelt. Het Vaticaan wil Jeruzalem, de Verenigde Naties die willen Jeruzalem, ze willen allemaal Jeruzalem. En waarom dat stadje? Nee? Ja. Heel interessant. Terwijl Jeruzalem toch de stad is, zegt de heer Jezus zelf, de stad van de grote koning. En wie is de grote koning? Dat is Jezus. Ja. Er zijn dus heel veel vragen over, uh, over dit onderwerp en alles wat met Israël te maken heeft, maar zijn er voldoende antwoorden en hoe, hoe komen we daarop? Nou ja, kijk die antwoorden die vinden we in dit dikke boek, in de Bijbel, want er staat 3800 keer, staat er in de Bijbel, zo zegt de Heer. En dat is een simpele statement. Heb je dat nageteld of heb je dat via de computer gedaan? Nee, dat heb ik van, uit een boek ergens. Er was okay. iemand anders die het had. Ik had er even geen tijd voor. <laughs> en toen vonden we dat in ja. een boek. Maar kijk, dat is nou waar of het is niet waar. Dat is heel simpel. Ja. En als het niet waar is, als die profeten en Mozes en de evangelischrijvers schrijvers het uit hun eigen duim gezogen hebben. Als het, het gedachten van mensen over God zijn en niet de woorden van God. Dan kun je de Bijbel in de prullenbak gooien. Nee. Dan is het misschien een interessant literair werk, maar als het waar is, dan moet je daar aandacht, veel aandacht aan geven. En het profetische woord, dat geeft die aandacht en dat is een stempel op de waarachtigheid van het woord van God. De heer Jezus zelf zegt in Johannes 10 vers 35, Er staat de schrift kan niet gebroken worden. En wat is de schrift voor de heer Jezus? Dat was het hele oude testament. Ja. Er kan niet gebroken worden, er kan niets bijgedaan worden, er kan niets afgehaald worden. Het is allemaal Gods woord. En in Psalm 119, vers 60, daar staat, heel uw woord is de waarheid. Dus helemaal, van Genesis 1 tot en met openbaring 22, daar vind je de waarheid. Ja, dat is de waarheid. De waarheid is een persoon. Serie Jezus, mm -hmm. maar hij is ook het woord van God. Ja, nou, er zijn misschien mensen die uh, naar ons kijken en die zeggen van... ...ja, waarheid, waarheid, er zijn zoveel waarheden. Ja. Hoe weet ik dan dat dit de waarheid is? En mag je dat vandaag de dag nog zeggen? Kan mij dat schelen, God zegt het. <laughs> ja. ja, nee, dat snap ik, maar goed. Ja, dat is toch uh, heel simpel? Ja, maar... Kijk, en, en kijk, het, het, het, het blijkt ook de waarheid te zijn. Mm -hmm. Je kunt het ook ondervinden in je eigen leven dat Gods woord de waarheid is. Als je doet wat God zegt gaat God doen wat hij gezegd heeft. Als je doet wat God zegt, gehoorzaam bent aan zijn woord, is daar zegen. Als je niet doet wat God zegt, als je tegen zijn woord ingaat, komt er ellende en komt er narigheid. Ja. En bovendien, kijk, het profetische woord bevestigt het woord van God. Ja. De Bijbel die... Ik denk dat meer dan de helft van de Bijbel bestaat uit profetie. Ja, ja als jij zegt... Uh... Uh, er zijn zoveel teksten die daar allemaal aan leiden. Ja. Uh, dan... Neem dan nou, nou de heer Jezus zelf, die zegt ook in Johannes 17, vers 7, vers 17, in het Hoge het Gebed, zegt hij tegen de Hemelse Vader, uw woord is de waarheid. Ja. Nou, meer wil je meer niet hebben. En er, er zijn nog veel meer van die teksten. Bijvoorbeeld Paulus, die zegt hier in 2 Timotheus, uh -huh. 2 Timotheus hoofdstuk 4, vers 16, ik lees het. Elk van God ingegeven schriftwoord, is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, enzovoorts. Ja. In de oude vertaling, de Statenvertaling, en sommige kijkers die zullen daar wel uh, uh, het fijn vinden, daar staat, elk schriftwoord is van God ingegeven. Ja. Dus weer hetzelfde, de Bijbel getuigt van zichzelf dat het Gods woord is. En de praktijk van het leven, de uitkomst van het profetische woord, mm -hmm. getuigt dat het profetische woord waar is. Kijk. Mensen hebben drie manieren zijn er om de toekomst te voorspellen. Ten eerste de occulte manier. Mm -hmm. uh, die flauwe kul achter die damesbladen van... Uh, de horoscoopjes. Je hor je ja. horoscoop. En, en, en, en dan uh, tante Anatolie op de kermis met de kristallen bol. Okay. En, en al dat andere goddeloze gedoe. Dat is uiterst gevaarlijk. En dat blijkt maar 5 tot 10... Handlezen? Ja, altijd ja. gevaarlijk. Dat ja. blijkt maar 5 tot 10% betrouwbaar. Dus 90% leugens. Maar dus waarom, waarom is het gevaarlijk? Omdat het uit het Rijk van de Duisternis komt. De Bijbel komt regelrecht uit het Rijk van God, uit het Rijk van het Licht. En dat occulte gedoe komt regelrecht uit het Rijk van de Duisternis. Dus, dus het bestaat wel, het is niet een fantasie. Uh, het bestaat zoals, zeker. Zoals en het, ik, uh... het, het misleidt mensen, ik kan daar voorbeelden van noemen, maar daar hebben we hebben nu geen tijd voor. Nee, nee, nee. Het, het, het bindt mensen aan, aan, aan duistere machten, het, het wekt nachtmerries op, het wekt ja. nare dromen op, ellende wekt het ja. op. Zijn er nou voorbeelden van profetieën die uitgekomen zijn? Oh, ontzettend veel. Alleen al, over de Heer Jezus, zijn er in de oude testament, zogenaamde oude testament, 300 profetieën uitgesproken. Heb je een voorbeeld? Die letterlijk uitgekomen zijn. Nou, laat ik er eentje noemen, een psalm. David, een beroemde psalmschrijver, mm -hmm. die schreef psalm 22. Dat was duizend jaar voor Christus. Mm -hmm. En in psalm 22, daar zegt hij onder andere... Vers 2, mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat zei de heer Jezus aan het kruis. Ja. Maar dan zegt hij ook in vers 19: Zij verdelen mijn kleren onder elkaar en werpen het lot over mijn gewaad. Ja. Nou, dat is aan het kruis letterlijk uitgekomen. En dat er zat... is een, de, zeg maar een profetie die David in de psalm heeft uitgesproken. Ja, die zei hij zo duizend jaar daarvoor, zei hij dat. <coughs> en hij wist ook niet wat hij zei. Waarschijnlijk niet, nee. Nee, waarschijnlijk, wij wist nee. hij gewoon niet. Nee. En, en toen Johannes bij het kruis stond, toen stond hij te huilen. Nee. En, en, en, en toen zag hij daar die vier soldaten, waren er vier, ja. en ze zijn kleren verdelen hm. en, en, en het lot werpen, want dat gewaad van de heer Jezus had geen naad. En dus daarom konden ze het niet scheuren. Nee, precies. En daarom moesten ze het lot, allemaal loten en zonden. Dat is ja. Leuk voor je vrouw thuis, ja. zeiden die soldaten tegen elkaar. En wat dacht Johannes toen hij dat zag? Die dacht, halleluja, heel verdrietig. Het is toch bijbels wat er gebeurt. Want het is al duizend jaar geleden, is dat al precies verzegd wat ik daar aan het kruis zag. Dat is wel heel apart. Dat is apart. Ik wil er nog eentje noemen als je het goed vindt. In Zacharia, ook een profeet. Een, een, een profeet die leefde ongeveer ruim 500 jaar voor Christus. En die profeet heeft ook opvallende dingen over de Heer gezegd. Zachariah hoofdstuk 11 is het, als ik me goed herinner. Hoofdstuk 11, vers 12 en 13. En ik heb tot hen gezegd... Indien het goed is in uw ogen, geef mij loon. Maar indien niet, laat het. Toen wogen zij mijn loon af. Het loon van de heer. Dertig zilverstukken. Maar de Heer zei tot mij... Werp dat de pottenbakken toe. Een heerlijke prijs waarop ik van hun kant geschat ben. Judas, ging naar de overpriesters en die zei, ik zal Jezus aan jullie uitleveren. Ja. Wat levert hem op? Ja. Dertig zilverstukken. Ja. En toen Judas spijt had van zijn daad, ging hij terug naar de tempel. En toen smeet hij die zilverstukken in de tempel en zei, ik heb er spijt van, sorry. Ik wil niet meer. Uh, het, het, het was te laat voor Judas. Maar wat hebben die toen de overpriesters ermee gedaan? Ja, het is bloedgeld, zeiden ze, de hypocrieten. Het is bloedgeld, laten we daar maar een stuk land voor kopen. Ja. En dat was toevallig ook van een pottenbakker. En dat is een begraafplaats geworden. Zo zijn er nog zo ruim 200 profetieën die letterlijk van de heer Jezus zijn uitgekomen. Wat mij nou, voor, voordat ik je vraag om uh, eens een voorbeeld te geven van provinciën die in deze tijd uitkomen. Wat mij nou uh, op mijn tong ligt om aan jou te vragen is van, oké okay, wij hebben die vragen allemaal. Yeah, uh, omdat wij bezig zijn met Gods woord, omdat we ervan horen enzovoort. Maar hoe zit dat eigenlijk met de Israëlieten? Zijn die daar op die manier ook mee bezig? Heb jij daar zicht op? Uh, gedeeltelijk. En die leggen die profetieën natuurlijk niet, zoals wij dat dan noemen, christocentrisch uit. Mm -hmm. He, die het grote, een groot deel van het Joodse volk als natie gelooft nog niet dat Yeshua, dat is zijn Joodse naam, mm -hmm. dat Jezus de Messias is. Maar dan hebben we een andere keer dat geheim, ja. terwijl er zo ontzettend veel profetieën zijn, dat ze het toch niet zien. Daar zit een heel diep geestelijk geheim achter. Ja. Maar dat komt dan wel in uitzending ja. 8 of 9, of je okay. als je ja. het goed vindt. Ja, zeker. Ik wil het ook ja. nog wat doen. Maar ja. uh, nee, nee, laten we dat maar ja. doortillen naar de volgende. Ik wil nog één profetie noemen. Ja. Want Jezus zelf was ook een profeet. Ja, zeker. En die heeft een reden uitgesproken, <kwijnt> waar we in een volgende aflevering uitvoerig op ingaan. Een reden over de eindtijd. Ja. En die vinden we in Matthäus 24. En daar heeft hij dingen gezegd die buitengewoon frappant zijn. Er staat ook in de Bijbel boven Matthäus 24. Matthäus 24 gaat heel veel over de eindtijd. Ja, he? reden over ja. natse dingen, maar daar ja. zullen we een volgende aflevering over ja. hebben. En hij zegt, toen kwamen de discipelen bij hem en die lieten hem de gebouwen van de tempel zien. Prachtige gebouwen waren, net met wijgeschenken, geschenken, met goud en mm -hmm. edelstenen. Schitterend was het. Ja. En hij zei tot hen, vers 2, zien jullie dat allemaal niet? Voorwaar, ik zeg u... Er zal hier geen steen op de anderen gelaten worden die niet zal worden weggebroken. Dat is zo'n 40 jaar, een kleine 40 jaar na de hemelvaart van de Heer Jezus is dat gebeurd. De Romeinen hadden Jeruzalem omsingeld ja. en de Romeinse generaal heette Titus. En dat was, die Titus dat was geen cultuurbarbaar, die zegt die tempel die mag je niet verwoesten. Want dat is zo'n mooi ding. Ja. En maar per ongeluk heeft een soldaat een brandende fakkel over de muur gegooid in het heetst van de strijd. En die kwam daar bij zo'n bijgebouw van de tempel. De hele boel ging in de fik. En die helemaal platgebrand. Het dus was niet, e niet echt de bedoeling. Dat was niet de bedoeling. Nee. Maar, maar het is in de Bijbel. Het is het woord van God. Het moet dus uitkomen, want de schrift kan niet gebroken worden. En dus gaat het via een uh, ongeleide fakkel. Het gaat via een Ja, een ongeleide fakkel <laughs> ja, die daar precies. terecht komt. En de boel gaat in brand. Ja. En daarna zijn de Romeinse soldaten toen de boel een beetje uitgebrand was, ja. want het heeft toch dagenlang nagegloeid daar, mm -hmm. zijn ze met houwelen, pikhouwelen, hebben ze het hele tempelplein en het hele tempelcomplex afgebroken, mm. op zoek naar die juwelen, ja, ja. op zoek naar dat gesmolten goud. Ja. En als je nu in Jeruzalem komt, nee, moet je moet maar eens meegaan met een Jeruzalemreis, met een Israëlreis, dan loop je zo langs een heel laag straatje en daar zie je nog de stenen liggen die er in die tijd... Zo'n 2000 jaar geleden, kleine 2000 jaar geleden, door de Romeinen eraf gehakt zijn. Ja, ja. Ja. Zo ontzettend veel ja. is er uh, allemaal vervuld. Er is geen steen op de andere gelaten. Even, even terug naar mijn vraag hiervoor. Zijn er nou ook profetieën die vandaag de dag uitkomen? Hoe kunnen wij vandaag zien dat, uh, dat, dat uh, ja, we echt leven in de eindtijd? Oké, okay. Zullen we er eentje pakken. Uh -huh. Want We komen er... Tientallen nog hoor in deze serie. Absoluut. Dus uh, ja. maak je borst maar vast. Profetisch maar vast. Nat. Want oh, oh, oh, het is zo Bijbels allemaal wat er mm -hmm. gebeurt in deze tijd. God manifesteert zich op zo'n duidelijke manier, man. Dat is, hij laat zo zien dat hij de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël is. En hij laat zo zien dat hij druk bezig is zijn woord te vervullen. We kijken eventjes weer naar Zacharia. Zacharia hoofdstuk 10, vers 9. En Zacharia was een profeet die leefde ongeveer 500 voor Christus. Ja. De joden waren toen al terug uit de Babylonische ballingschap. Dat weet je, die zijn toen in het jaar 586 voor Christus 70 jaar in ballingschap gegaan. Mm -hmm. en toen zijn ze 70 jaar daarna teruggekomen. Ja. Maar toen profeteerde hij dit. Dus daarna, in die tijd toen ze terug waren. Wel zaai ik hen onder de volken. Dat is in het jaar 70 na Christus en het jaar 135 na Christus. Door de Romeinen gebeurt. Zijn ze door alle landen van de wereld verstoord? Dat is gebeurd. Maar in verre streken zullen zij aan mij denken. Ja. Altijd hebben de Joden aan God blijven denken. Altijd hebben ze hun synagogen gebouwd. Altijd zeiden ze het Shema. Hielden ze de sabbat, de besnijdenis, het zoveel mogelijk mm -hmm. kooster eten. Ja. Ze hebben aan God blijven denken. En dan mooi. Zo zullen zij leven. Doordat ze aan God bleven denken, Precies. zijn ze als natie blijven bestaan. Ja. 2000 jaar zijn ze blijven bestaan. Als, als mijn kinderen naar Canada gaan, dan kunnen de kleinkinderen spreken niet eens Nederland meer. Dat is een heel duidelijke zaak. We zijn dan, als Nederlands volk zijn we dan verdwenen. We gaan op in, in Canada of in Amerika. Ja. Of in maar geld, Geldt dat in zijn algemeenheid voor alle Joden dat ze gewoon Hebreeuws blijven spreken? Of? Uh, nee, ze hadden toen Jiddisch. Maar ze zijn wel trouw aan God gebleven en hun identiteit als Joden zijn ze vastgehouden. Ja, precies. Ze hebben ze vastgehouden. Van, er zijn ook verdwenen stammen. Symbolen en symbolieken in de taal. Er zijn ook verdwenen stammen, maar daar zullen we het later nog wel eens over ja. hebben. Zullen zij leven, en het zal lang duren, want er staat er. Zo zullen zij leven met hun kinderen. Geslacht ja. na geslacht na geslacht zijn ze zo in leven gebleven. En terugkeren. En dat zien we deze tijd. Ja. Ongelooflijk, dat woord van God. Nog eentje. Mag dat nog? Ja, zeker. Dat kan nog. Jezaja 55. Ook een prachtige tekst waar we het uitvoerig over zullen hebben. Jesaja spreekt ontzettend veel over het herstel van Israël. En over wat er allemaal in deze tijd gebeurt. Nou, Jezaja 55. Uh, en wel, even kijken. Het dertiende vers. Jesaja 55 vers 13. Voor een doornstruik... Zal een cipres opschieten. Voor een distel zal een mit opschieten. En het zal de Heere zijn tot een naam, tot een eeuwig teken dat niet zal worden uitgeroeid. Doornstruiken ja. en distels. Er was in, ik meen het jaar 1800 zoveel, uh, of 1780, 90, reisde een bioloog. Een veldbioloog reisde in Israël. Mm -hmm. Hij was verbijsterd dat het hele land bestrooid was met dorens en distels. Ja, we hebben daar wel eens eerder over gehad. Ja, he, hij vond ja. daar zes, zeven nieuwe soorten. Het hele land was. En dorens en distels, dat weet je ook wel. Ja. Die is een teken van vloek. Ja. En, want dat is met, met de zondeval van Adam. Toen zei de Heer God tegen Adam: Het land zal je dorens en distels voorbrengen. Ja. En, en bomen, cipressen en, ja. en, en myrten, uh -huh. nou, dat zijn teken van zegen. Ja. En er zijn al, al, al tientallen, miljoenen bomen hebben ze daar geplant. Het ja, is, uh, het, is, het is wonderbaarlijk uh, hoe de woest woestijn zal bloeien als een roos. Ja, ze zijn nu ook ja, met de Negev al bezig. Ja. Ja, dat, ja, dat staat ook in de Bijbel. Dat we dat. zingen daar wel van uh, in, in de opwekkingsliedjes. De woestijn ja. zal bloeien als roos, maar het gebeurt ook gewoon. Ja, maar laten we daar ook die almachtige God die dat van tevoren, duizenden ja. jaren van tevoren al voorzegde zegt. Wat we nu met onze eigen ogen zien, laten we daar dan de Heer ook voor prijzen en eren. Ja. En, en ook de consequenties daaruit trekken. Ja. Want dat is belangrijk dat wij zien dat God nog steeds met dat volk bezig is. Dus in wezen is dat een hele concrete profetie die je met eigen ogen kan gaan aanschouwen. Ja, ja, ja. Als je nu naar Israël gaat, dan kun je zien dat de woestijn bloeit als een roos. Ja, en, en, maar ook die terugkeer. Het heel opvallend is dat er ook steeds meer Amerikaanse joden terugkomen de laatste ja, tijd. Alhoewel, ik onlangs een berichtje zag, ik weet niet meer precies waar ik het gelezen heb, maar dat er dit jaar voor het eerst meer mensen weer uit Israël waren vertrokken dan dat er binnengekomen zijn. Mm -hmm. Dat is het tragiek op dit moment, is de situatie dermate spannend. En Israël heeft een regering die, nou ja, laat ik het heel voorzichtig zeggen, want, mm -hmm. uh, maar die, die niet zo goed is. Die allesbehalve, die allesbehalve gelovig is. Mm -hmm. En daardoor is het een vrij grote puinhoop. Israël kan menselijkerwijs gesproken op dit moment geen kant op. Nee. In het oosten, daar loeren de atoombommen van Ahmadinejad, mm -hmm. Syrië loert op zijn kans. Die Najerala van de Hezbollah, die heeft alweer 20.000 raketten en uh, de meest uh, ontwikkelde en moderne Russische wapens heeft ja. hij. He, die moet eerst Libanon nog op de knieën krijgen en daarna gaat hij ja, weer want nou goed, We begonnen deze aflevering met dat uh, er eigenlijk al oorlog verwacht werd. Ja, ja, en ja. en dat is, is dat de reden dat mensen ze nu weer snel wegtrekken en zeggen van ja, hier wil ik toch niet blijven? Ja, er zijn een aantal mensen bang. Dat zijn met name ook Joden uit Oost-Europa. Mm -hmm. Die via hun ouders of grootouders nog recht hebben op een Roemeens of o, Duits ja. of Pools eh, mm -hmm. of Tsjechisch paspoort. Ja. En die willen voor alle zekerheid een dubbel paspoort hebben. Okay. Om als het een beetje moeilijk wordt eruit ja. te komen. Dus die gaan tijdelijk uh, ja. maar ik, ik zeg je dat het er een tijd komt dat het in Israël veiliger zal zijn dan in Nederland. Denk jij dat? Dat denk ik ja. ja. Want Paulus, ja die Paulus, die heeft ook wat, wat, wat mooie dingen gezegd, Paulus die zegt, eerst de Jood, maar ook de Griek. Ja. En ergens anders zegt Paulus, uh, zegt uh, de profeet, Jeremia is dat, die zegt, ik zal met alle volken waaronder ik u verstrooid heb, dat is de hele wereld, mm -hmm. want ze komen uit hond, uh, 120 landen komen de Joden, ja, is... uh, met zal ik voorgoed afrekenen. Ja. Dus mensen, er komt een afrekening. Als Nederland zich niet bekeert, komt er een afrekening. Dan horen wij bij die 120 landen. Wij horen bij die 120 ja. landen, ja. Ook ja. okay, in de oorlog. Kunnen we dat wel. nog eens ja, Door, ja. door bekering kun je dat ontkomen? Ja. ja. Er is ja. altijd, als er oordeelsprofetie is, is er altijd mogelijkheid tot ontkomen. Hm. Want de, de, de, de God die zegt door de profeet Jeremia, Jeremia, ik meen 29, hm. maar dat ben ik niet, weet ik niet uit mijn hoofd, maar ik denk dat het 29 is. Dat is dat hoofdstuk over die pottenbakker, als ik me goed herinner. Nee, het is niet 29. Dat doet er niet toe. Maar hij zegt daar in Jeremia, zegt hij, als ik een oordeel uitspreek over een volk. Ja. Ik vind het zo. En dat volk bekeert zich, dan trek ik dat oordeel in. Ja, ja. Ja. Dus oordeelsprofetieën zijn altijd voorwaardelijk. Ja, je kan er aan ontkomen. Je kan er aan ontkomen. Maar dan moet je als heel, hele natie ja. op je knieën. Of, ja, of een representatief deel van de natie. Ja, meneer Balken en, de, en meneer Rauwvoet en meneer Bos. Onder andere, ja, maar onder andere... Maar ook, laat uh, ik zeggen, uh, meneer Van der Vechten en uh, Jan van Barneveld. Ja, maar zij representeren meer dan wij. Uh, dat, dat is wel zo natuurlijk. Maar ja, je, we kunnen erom lachen. Hè. Ja, precies. Ja. Maar het is, het is een ernstige zaak. Het is een ernstige zaak, zeker. Het, het is een... Ja. Kijk, de waarschuwende oordelen van God gaan al over Europa. Griekenland hm. heeft in brand gestaan. Ja, precies. En, en, en die branden die loeien daar in Portugal en in Spanje en in Zuid-Italië. Ja, sowieso, of het is brand of het is water. Nou, uh, we, we moeten een beetje uh, door Jan, want ja, ja. Uh, de tijd uh, schiet alweer op. Wat ik nog even met jou wil doornemen. Wat gaan we nou in deze derde serie over eindtijdenprovencie en Israël nu. Uh, wat gaan we hier in deze serie precies doen? Oké. Okay. Ik ga proberen um, uit te leggen aan de kijkers, mm -hmm. en misschien ook wel aan jou, Ja, absoluut. Ik heb het kijkers, echt nog nodig. dat er twee belangrijke sleutels zijn om het profetische woord goed te begrijpen. Ja. Als de mensen die sleutel even goed pakken, dan uh, begrijpen ze ook wat er in deze tijd gaande is. Ja. Begrijpen ze Ahmadinejad, <coughs> begrijpen ze Rusland. Ahmadinejad, begrijpen... dat is de president van Iran. Iran he? Ja. Ja. En, en, en dan begrijpen ze wat er straks met Amerika gaat gebeuren. Ja, en dan begrijpen ze wat er belang is voor Nederland. En wat er met Israël aan de hand is. En dan begrijpen ze ook de weg daaruit. De eerste sleutel is. We leven nu. In 2007, 2008. In de tijd van het herstel van Israël. Ja. Daar zullen we een paar afleveringen aan wijden. Okay. Dat is deze tijd. Heet geestelijk niet middeleeuwen. Niet moderne tijd. Niet postmoderne tijd. Deze tijd heet vanuit godsgeschiedenis. De tijd van het herstel van Israël. Okay. De tweede sleutel die is niet geconcentreerd op Israël, maar die is geconcentreerd op de wereld. Ja. En die sleutel, die begint in de profeet Daniel. Die profeteert over wereldrijken die geweest zijn ja, en wereldrijken ja. die er komen. Ja. En van Daniel springen we naar die eindtijdreden van de heer Jezus, waar we het net over hadden. Mm -hmm. Die profeteert over de dingen die er allemaal gebeuren gaan. Ja. En, en van de heer Jezus van zijn, springen we naar het boek Openbaring dat was spannend natuurlijk, ja. springen we naar het boek Openbaring, waar dus precies staat hoe het zal aflopen met die antichrist, met het getal 666. Ja, ook en, heel dichtbij. En met die chips die je in je handen krijgt. Ja. En, ja. En, en, en, en met de oordelen die komen en de gemeente die daar een rol in speelt. Nou. En, en, en dat is de tweede sleutel. Dat is, die opent eigenlijk ja. drie kamers. Eerste kamer van Daniel, dan de kamer van de profetie van de heer Jezus, en dan de Kamer van Openbaring. Okay. En daar zijn we wel een poosje zoet mee. Nou, heel interessant. We gaan nu afsluiten. En, Ik uh, heb nog een sleutel. Nou, laatste sleutel. Een kleine <laughs> sleutel. Want, kijk, dat zijn sleutels over de profetie en over ja. de wereld en over Israël. Ja. Maar er is ook een sleutel voor ons eigen leven. Ja. Hè, een Precies. sleutel waardoor, ja. Zeker. waardoor je ontkomen kunt aan alle dingen die gaan gebeuren. Ja. Dat uh, zegt, en zegt, hoe, hoe kan dat? Dat zegt de Jezus. die zegt dan... Ja. In, in Lucas zegt hij, in die eindtijdreden, die staat ook in Lucas, ja. dan zegt hij: Bid dan. De eerste moet bidden. Ja. En als je nog niet in de heer Jezus gelooft, dan bid je: Heer, wilt u mijn leven ook in uw hand nemen? Wilt u mijn leven ook werkelijk redden van de zonde, redden van het kwaad en ook redden van het oordeel wat komt? Ja. Bid dan en waakt, en let op, let op het profetische woord, opdat je mag ontkomen aan alles wat gaat gebeuren en gezet mag worden. Voor het aangezicht, voor het gezicht van de Heer Jezus. En we kunnen alleen maar voor de Heer Jezus komen verschijnen als onze zonden verzoend zijn. En hij is de verzoener van onze zonden doordat hij zijn leven gegeven heeft op Golgotha. Ja, amen. Ja, Wie zou dat eigenlijk niet willen, zou je haar zeggen. Vrij dom om dat niet te willen, nee. Ja. We moeten afsluiten Jan, het is, uh, onze tijd zit erop. Ik wil u uh, heel hartelijk bedanken voor het kijken en uh, ik wil aansluiten bij wat Jan net zei. Ja, wie zou dat eigenlijk niet willen? En uh, als u zegt van ja, ik ken de heer Jezus niet, uh, dan uh, zult u niet de eerste zijn die uh, misschien een keer tot hem roept. Als u dan werkelijk bestaat, Maak u zich dan aan mij bekend. En dat zal hij dan ook zeker, zeker. doen. Dat, uh, hè, dat kennen we uit zoveel verhalen van mensen. Hey, hij zal het zeker uh, willen doen uit ons eigen leven ook. Ja. Wij willen u heel hartelijk danken voor het uh, kijken en uh, heeft u vragen, u kunt ons altijd mailen. Graag tot een volgende keer.